Je boek raadt met het Journaal. Een handgeschreven tekst van het Beatles-nummer Hey Jude is op een internetveiling verkocht voor ruim 800.000 euro. Volgens het veilinghuis gebruikte schrijver en zanger Paul McCartney de haastig opgeschreven zinnen als geheugensteuntje bij het opnemen van het lied in 1968. De veiling werd gehouden omdat het deze week 50 jaar geleden was dat bekend werd dat de Beatles uit elkaar waren. Een basdrumvel uit 1964, met daarop het logo van de Britse band, werd verkocht voor ruim 180.000 euro. Voor de vijfde keer in korte tijd is de afgelopen avond brand gesticht bij een zendmast. Onbekenden probeerden een telefoonmast op een bedrijventerrein in Groningen met benzine in brand te steken. Een omstander heeft de brand geblust, van de daders ontbreekt ieder spoor. De afgelopen dagen waren er vergelijkbare incidenten bij masten in Deurne, Beest, Rotterdam en Nune. De branden houden mogelijk verband met complottheorieën over 5G. Dat zou bijdragen aan de verspreiding van het coronavirus. Experts spreken die theorieën nadrukkelijk tegen. Strafzaken komen binnenkort mogelijk ook in de avonduren en in het weekend voor de rechter. Dat zei de hoogste baas van het Openbaar Ministerie, Gerrit van den Burg, in de talkshow Op1. Door de coronacrisis is ook de rechtspraak grotendeels tot stilstand gekomen en blijven elke week zo'n vijf tot zesduizend zaken op de plank liggen. Om die achterstand in te halen moet de rechtspraak volgens OM-topman van den Burg ook denken aan het oprekken van de werktijden. In een strafkolonie bij de stad Irkutsk in Siberië woedt een grote brand nadat er een opstand was uitgebroken. De Russische autoriteiten zeggen dat 18 gevangenen bij de opstand betrokken zijn. Ze zouden een bewaker hebben aangevallen en daarna meerdere gebouwen in brand hebben gestoken. Mensenrechtenactivisten zeggen dat de gevangenen in opstand kwamen... nadat bewakers voor de zoveelste keer iemand hadden gemarteld. Het weer. Vannacht koelt het af naar 2 tot 8 graden. Morgen en zondag zonnig en warm met maximum temperaturen van 19 tot 23 graden. Maandag is dus...